3 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Een Belgische klusjesman heeft toegegeven dat hij twee jaar geleden de Eindhovense zakenman Marcel van Hout heeft gedood. Van Hout werd eind 2017 dood aangetroffen in een van zijn villa's in België. Zijn ex-vrouw was daar gaan kijken omdat hij niet op zijn werk was verschenen. Al snel werd de 48-jarige klusjesman aangehouden. Volgens een Belgische krant had hij een verhouding met de ex van de zakenman en zou zij hem hebben geholpen bij de moord. En zij ontkent dat. Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat Nederland heel alert is op het nieuwe coronavirus. Bij de viering van het Chinese nieuwjaar in Den Haag... zei hij dat van dag tot dag wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Hij stak aanwezig hun hart onder de riem... en zei dat de regering meeleeft met hen en met hun naasten in China. Een jongen van 16 uit Almere is gisternacht van de snelweg gehaald... omdat hij heel langzaam reed en steeds van rijstrook wisselde. In de auto trof de politie een flinke hoeveelheid lachgas aan... die mogelijk ook door de jongen zelf was gebruikt. Hij liet de politie een rijbewijs zien, maar dat was van zijn bromfiets. Twee Nederlandse agenten gaan de Argentijnse politie helpen... bij een grote drugsvondst, ruim een week geleden in een Nederlands vrachtvliegtuig. Dat bevestigt de Landelijke Eenheid na berichtgeving in de Telegraaf. Het toestel van Martinair zou bijna vertrekken uit Argentinië toen er verstopt in drie dozen ruim 80 kilo cocaïne werd aangetroffen. In verband met deze zaak zitten ook drie Nederlandse piloten vast. Of ze iets met de drugs te maken hebben is nog onduidelijk. Kiki Bertens heeft de achtste finales van het Australian Open bereikt. Ze won in twee sets van de Kazachse Zarina Diaz. In de volgende ronde staat Bertens tegenover twee vrouw, tweevoudig glam, Grand Slam kampioen Garbine Muguruza uit Spanje. Het weer: het is overwegend bewolkt, maar het is wel bijna overal droog en het blijft vrij kil vanmiddag met maximaal vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB.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 To see her in that negligee is really just too much. En ondanks het uh, sombere weer van vandaag wil je dat toch weer vrolijk kennen met de muziek... op de Zandvoorts Radio ZFM. Je hoorde de j Kals Band en Centerfold. 7 over 3, welkom terug. albert -Jan zit er ook weer klaar voor het tweede uur Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, laten we hopen dat uh, de heren van SV Zandvoort daar op Duitserspeel uh, het wat beter gaan doen, uh, albert -Jan. Dat was even schrikken, hè? gelijk... Uh, ja, ja, gelijk uh, bam. Nieuwe, nieuwe aanvallen erbij en gelijk in het begin uh, met 1-0 achterstaan. En... Uh, ja, uh, hoe heet het? Uh, Joop heeft nog niet gebeld. Dus er zal nog geen verandering zijn in de stand. Maar tegen kwart over drie uh, gaan we weer, uh, weer schakelen met, uh, met Joop. En hopelijk heeft hij dan beter nieuws. Goed, we gaan verder doen. Natuurlijk uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in, in, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk nog van allerlei, uh, uh, allerlei berichten voor u. Als het goed is heb je nog een interview uh, klaarstaan. Ja, klopt. Van onze collega... Uh, uh, uh, Roy van Buringen ja, die, die naam zeg ik tien keer per dag Maar dan nou, nou kom ik er niet op Roy van Buringen met de burgemeester Naar aanleiding van het voorleesochtend uh, op school uh, Ik zou zeggen genoeg reden om ook Het tweede uur te blijven luisteren En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Dankjewel albert jan en kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Aan de Tolweg is hier sneller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 Naar terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was morgen lief opa, opa, Op haar Alleen op haar oh oh. Hij wilde haar wel brengen Terug weer anderhalf uur Maar nu helemaal alleen Met nog steeds één hand aan het sturen oh, hij was Nella maakte deze single voor een uh, verzekeringsmaatschappij. Ja, tegen het uh, appen op de fiets. En uh, Smore verliefd. En toen uh, hoorden een aantal mensen het. En uh, ja, die single was binnen een van tijd heel populair. En daarom ook uh, direct uh, uitgebracht als uh, nieuwe single. Dat was Smore verliefd. Ja, dagelijks, door de week. Dus in ieder geval kan je naar uh, Typisch kijken op Televisie. Het uh, programma op NPO 2. En deze muziek is daaruit. Deze single van uh, Sly en de Family Stone wordt dus gebruikt uh, in de uh, televisieserie. Typisch op uh, NPO, uh, NPO 2 door de Everyday People. En we hebben weer een berichtje voor je. Ja, en uh, dat is even voor de, de, de jongeren onder ons. Want de kinderdisco gaat weer los op 31 januari aanstaande. Want op 31 januari vindt de eerste kinderdisco weer plaats van dit jaar. De kinderdisco is maandelijks op vrijdag in pluspunt... en zoekt mensen om te helpen bij diverse taken. Vind jij het leuk om met kinderen te werken en ze te begeleiden? Of bij de kinderdisco? Heb jij drie uur per maand tijd om te helpen? Meld je dan aan via info.apenstaartje.roivamburingen.nl info van Ja, nee, ik denk dat uh, Joop van uh, belt. Uh, dat, dat horen we zometeen wel. Uh, in ieder geval dat uh, wat betreft uh, inderdaad uh, dit bericht. Zo dadelijk weer het voetbal. En dan gaan we weer naar Joop van uh, op op uh, Duintjesveld. Eerst gaan we weer lekker de muziek draaien. Dit is Julie Louis en de nieuws. Hip to be square. Hey, we gaan naar Joop, want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja, ik hoorde jou net zeggen, we gaan van naar Joop. Ik zat hem al aan de lijn, dat maakt het verder niet uit. Maar uh, 38e minuut, een krachtig schot van uh, Nijver de Kastin, moet ik zeggen. Het uh, is een voor de typen van zeker type nauw 20 meter. Prachtig doelpunt, 1-1 gestand, we verder in de 39e minuut. Dat zijn uh, goede berichten, zometeen uiteraard in weer. slot van de eerste helft gaan we weer naar uh, Jovenis uh, daar op uh, Duitsersveld. Zijn we nog aan het uh, drukken op uh, OSV, uh, Joop? Jazeker, jazeker. We spelen op dit moment met 45 cent. Uh, de OSV heeft een paar keer stilvleeg. De zomer wat daar getoetd over de is er zeker aan het drukken op de helft van, uiteraard, van OSV. En ja, dat leuk bij Als je twee nog goed mag je heel erg in ieder geval, weet. Kastatie is in ieder geval, of naar Die kan er niet bij komen. Kastatie is hier. Ja, ja, zet ze ervoor. Zit die bal voor? Uh, nee nee, nee, nee. Kieter kan hem pakken, dat is een schilderke voorzet van Nijsselborg. Vanaf de achterlijn teruggetrokken, naar de penalty maar de kieter zat tussen En hij heeft nog momentjes alweer een manzoren ma ma gebouwd. Daar gaat de nummer 14, Wie is dat. Dat is uh, Londrie money. die gaat er van deze door. Dat is goed gestopt daar door uh, de te verdedigen? En nu is Sanker yes, die ongekomen. Jesse uh, de Haan, probeert daar een land te En dat hij dat niet weinig blijft. Blijft er wel bezig in ieder geval. Uh, en dan wordt er teruggespeeld zodat het gaat opbouwen. Via Willem uh, Berlus-Delenkamp. Dan kwam met de man aan de voet. Maakte exact een meter. Komt dan terug bij Mahomet. Mahomet. dan gaat weer teruglopen. En nu in het grint is in de as van het veld. Goede diepe pauw. Uh, wie was dat? Even kijken. Dat is de vries. Ja, die kan erbij komen. Dat is het schot van Samfoort. En dat is het schot van. Nou? Samu Potti. Die krijgt daar een bouw weer in en het uh, geld gebracht en daar, ja, het is ook als tien. Maak je nou ook de trein, lekker de schede neer, lekker handje geven, dit zou prima goed afgelopen. Maar OSV is een bouwbezit. En het wordt nog steeds genomen en nu een stukje terug, ja, naar een lijntje terug dan. Ja, eigenlijk goed je bij. Goed, OSV mag nu die wap gaan nemen. Spelen in de tussen en die dan gaat het via het zang openen. Ik ga zandje af gaan gooien op eigen halen. Ik heb eigen halen en ik heb het schrijfje laten steeds even Want ik ik al gezegd heb, twee moeilijke behandelingen: een van de keeper en een van de nummer in 17. En in de nummer 17 is Mohamed El-Boukhani. Die, die eh, leegt op de grond, gaat voor de boekhoud en dat doet erin te zorgen dat het liefst is voor de boekhoud. Zandje op hem gooien. Nou, even kijken. Naar is naar Gielsen. Wat is hem aan? We kwijt. En wordt voer aan. En daar verloopt iemand... Het volledig zeggen. En daar wordt gevolgd eindelijk. Krijg ik er iets gaat. Nou, de paard. Kunnen komen. ook Nee, liet hoek schijnzetten. Dus wordt werd me daar gepakt. Dat Het gebeurt allemaal aan de andere kant van het filmpje vandaan. Goed, wie was het al. denk ik. Die werd toch eens de boven gekregen. En de schrijfzitter vraagt die boven aan de speler van OSG. En wat gaat hij daarmee doen? Schrijfzitter van. Schrijfzitter van, inderdaad. En Timothy, Kasselvoet, geeft de boven aan OSG. Meters. En OSG kan hier op de aanval gaan bouwen. Aanvoeren. Dus Sjaflaver naar het voeren. En daar is het zandgoed Nee, niet die een bal is. De OSV wordt voorgezet. En dan. Het is maar goed dat hij niet bij zich heeft overgenomen. Het is wel alles overgenomen in de besluitzetten. En het zandgoed mag die dan gaan nemen. En dit is het einde van de eerste helft van deze vrijheid. Dat die dus uh, een absolute heeft gehad. Zandgoed is dan kwijt, aan drukken. Op het doel van de OSV. Uh, had weer ingezeten, denk ik. Maar goed, er, we hebben nog een tweede helft. En dan kunnen we. We proberen een oorlogsgazie te Oké, okay, dankjewel Joop voor het uh, verslag van de eerste helft. En zometeen, uiteraard, uh, veel meer. Dan gaan we naar de tweede helft. Over uh, iets meer dan een kwartier horen we meer van Joop van Tussenstand 1 tegen 1. up and blinded by lies, there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been.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 Eigenlijk veel te weinig gedraaid op de Zandvoorts Radio, want het is zo'n mooie muziek. You're the raccoon and love you more. Eén minuut overal vier, het is tijd voor de evenementagenda. Het is een kortje, begrijp ik, van jou? Nee, nee, dat niet. Alleen de, de, de, de, de uitgebreide versies die we altijd hadden, die zijn allemaal wat ingekort. Het is allemaal wat korter geworden. Goed, laten we eerst nog even teruggaan naar, uh, even kijken... Uh, op 28 januari, dan bent u van harte welkom in Lunchroom Rabbel. En dat begint om 4 uur s middags En u kunt daarna aansluitend genieten van het uh, diner. Uh, genieten met zanger Loek, dat op de 28ste. Dan gaan we naar 30 uh, januari, zoals gezegd. Op 30 januari om 5 uur s middags wordt Levenslicht, het holocaustmonument in Zandvoort... onthuld voor de ingang van de centrale balie van het raadhuis... Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker. Het tijdelijke monument is te zien tot 3 februari. Dan gaan we naar 30 januari. Dan is het, oh, diezelfde dag is het vanaf half 6 weer tijd voor de regenboogborrel. En dan hebben we het over kranken XL. Regenboogborrel op 30 januari vanaf half zes tot half acht. Gaan we naar 31 januari, zoals gezegd, in pluspunt de kinderdisco. En dat is aan de Vlemingstraat 55. Hij begint om 7 uur en duurt tot 9 uur s'avonds. Gaan we naar 9 februari, dan is het tijd voor jazz in Zandvoort met Jean-Louis van Dam Quartet. Dat we de deur gaat open om half drie en de locatie is zoals traditioneel de bedoeling. Theater de Krocht, Grote Krocht 41, jazz in Zandvoort op 9 februari. Met Jean-Louis van Dam kwartet half drie We gaan de deuren open en het duurt tot half vijf. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van de stichting Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden in, op de website www.jazzinzandvoort.nl. Www en daarna kunt u om vanaf vijf uur, bent u van harte welkom, en, uh, onder het motto van Jazz in het Café... Uh, bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummertje 10. 9 februari vanaf 5 uur s middags En dan verwacht u daar Joop van Tol, jazz trio op 9 februari. In Jazz in het Café in het Wapen. Meer informatie kijk even op hun Facebook pagina voor Jazz in het Café. Gaan we naar de 16e. Dan is het weer tijd voor classic concerts. Een piano, uh, recital. Kert van, ja nou komt die hele moeilijke naam. Shavili en dat uh, begint allemaal om half drie smiddags... die 16e februari Classic Concerts Protestantse Kerk. Half drie smiddags. Gaan we naar de 20e, dan is er de sport in voor balsporten. En dat vindt plaats in de sport... dat wordt georganiseerd door sportservice Zandvoort... en speelt zich af in de Korver Sporthal. Het begint smiddags om 1 uur en duurt tot 3 uur. Dan uh, gaan we naar 22 februari... want dan is het uh, vormt Zandvoort het decor van een gloednieuw wandelevenement. Wandel een prachtige, prachtige route door het sfeervolle centrum van Zandvoort... door de duinen en over het strand... en verwonder je over de adembenemende, de adembenemende lichtkunstwerken en acten die je tegenkomt. De champion de organisatie tovert Zandvoort voor één avond om in een lichtjesparadijs. Kies voor de route van 18 of 14 kilometer of wandel samen met jouw gezin... de Family Walk van 6 kilometer. Ga voor meer info naar www.zandvoortlightwalk.nl www.zandvoortlightwalk.nl Op de 22e februari Dan gaan we naar 7 maart, En dat is even de bedoeling, want dan is het het finale van de Winter Endurance Kampioenschap En dan heb ik het over het circuit Zandvoort En dan wordt de, de Final Four, zoals dat heet, die wordt dan verreden En daarmee is natuurlijk op die dag de eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde circuit Zandvoort op 7 maart, want dan moet dus het asfalt moet er dan liggen en dan uh, mag er geraced worden. Wilt u het tijdschema weten, kijk dan ongeveer twee weken voor aanvang op uh, de website van circuit Zandvoort. Wij hadden het uh, vorige week over de rondetijd uh, op het circuit. Ja? Jij zei 1 minuut. Nou ja, onder de 1 minuut vijf. Ja, en uh, Jan Lammers zegt nu waarschijnlijk misschien nog wel onder de minuut. Dus, ja, nou, dat, dat zou ook nog best zijn. Dat gaat snel worden. Ja, kijk, ze hebben nou die simulator bij uh, dat, dat uh, Formule 1 café op vrijdagavond. Ja. Nou, daar rijden ze in zo'n simulator uh, 1, 9, 1, Nou ja, dus, dus die echte bolides uh, en met die snelheden die ze door die kombocht kunnen, kunnen creëren. wacht ik inderdaad, van uh, ja, wellicht onder 1 minuut. Maar dan moet je kijken hoeveel er ingehaald wordt dan. Of inhaalpogingen je krijgt. Dus daarmee gezegd hebbende is de zaterdag, de kwalificatie wordt heel belangrijk... want daar worden, ja, daar worden echt de prijzen al een beetje verdeeld, die zaterdag. En dan nog even een ander sportief evenement. Het sportieve weekend wordt op zaterdag 30 maart afgetrapt... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement van Le Champion... de 30 van Zandvoort. En dat is in het weekend van zaterdag 30 maart. Meer informatie daarover kunt u terugvinden op de website... www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Tot zover inderdaad de evenementen weer genoeg te doen... de komende dagen hier in Zandvoort. Straks gaan we weer naar het voetbal... maar eerst weer even wat lekkere platen achter elkaar... waaronder deze van Brian Adams en Heaven. Radio met zojuist muziek van Whitney Houston en How Will I Know. Even lekker meedoen hè, met deze plaat uit de jaren 80. Het is 14 minuten, over half 4 en dat betekent dat we inmiddels in de tweede helft zitten van de wedstrijd van vandaag, OSV, of, uh, SV Sanford osv Hoe is het daar in de tweede helft, Joop? Goedemiddag nogmaals. Ja, we hebben op de spelen ondertussen in de uh, 51 minuten, 60 minuten in de tweede helft. En ja, er is dus weer even af. Zandvoort laat zich wel een beetje terugzakken op eigen helm. En gaat vanuit de hele compacte verdediging. Gaan ze via de, de flanken proberen ze aan te vallen. En dat net, heeft net uh, geleid tot een, een, een aardige kans voor uh, Nijzerberg. Die schoot helaas naast de ding in de zijnet. Maar het was een aardige kans en dat was goed opgezet voor Zandvoort. Soms is nu aan Balbezit. Nee, Ruppert van de Bor. In de verdediging dus. Dat La plaats terug naar Berg-Belekant. Belekant naar. Even kijken. Die is Dat is Dat gaat met de ballen? Het gaat leuk. Het passeert de man naar. Wordt teruggepast naar. Lichtuurtje. Komt de voertje. Maar. Even kijken hoe die bij de vijand komt. Het gebeurt allemaal achter in het veld. En er is nog steeds geen mogelijkheid om. Dan Scheierman te vinden voor wordt. Nu dan via. Even kijken en het. Ja, kijk dan zoiets. Dat is een heel diepe door man, dat, dat, dat, dat, dat, dat gebeurt niet. Van de door ook weer, ja, natuurlijk. Een holste. naar een z'n Ik Het komt een oudje, want het blijft wel achterin hangen. En een er weer. Dus het is breien, breien, breien, breien. Uh, en de Sonsen blijft wel een bovenzin, maar je schiet er niet veel mee op. Daar is dan eindelijk een lieve bal. Het beste hand. Kan niet erbij. Het beste Kan het zelf aannemen. En de Kerst het voor de eerste te passeren. Gaat er, Godzijdag, wat? Pak hem maar voor. En dan, ai, au! Wat een kans! Sans, het voor de koop En ik kop de bal. En voor het al heen. En dat was echt een hele grote kans van Sansgoed. Mooi uitgespeeld. ...helaas uh, niet goed gekopt uh, ja, de keeper van uh, de OSC mag de bal weer in het veld brengen en de keeper die heet het en je wordt Willems. Uh, Even kijken wat hij gaat doen. Er komt een bal. Heel diep, heel veel, maar de voor dat komt nog dus je kan nog werken. Verkeerd ja, wegwerkt. OSV heeft uh, een bal bezit. Kun je je uit de uitdelen? En dan zijn we voor toet? Voor het Wat dus gaat hij doen? Gaat hij de ziekenhuis? Er is nog een man. Ik zei een zijlijn geeft u, oh, oh, oh, dat is. Oh, dat gaat niet verkeerd. Sangfort heeft in ieder geval een vrije schok. Ik heb geen idee waarom. Maar goed, nog uh, even. Het. Soms wordt hij een vrije schok. Dus dat is het geval. Eh, uh, Kastien. Kastien, wat gaat hij ermee doen? Ja, ja, ja, echt. Twijfel, twijfel, twijfel. Er gebeurt weinig op niks En dat is Mohammed weer. Mohamed terug. Helemaal terug naar eh, Berk, -Belikamp. Berk -Belikamp. En die speelt daar met eh, aan, Terug naar Berk -Belikamp. En daar wordt weer zijn nee, Berg aangespeeld. Berg houdt die bal achterin. Daar ja, gaat er niet een bal komen. Nee, niet waar. Sommige toets. Die gaan, krijgt de bal ook inderdaad aangesproken. En wie is nu via, ja, even kijken, wie was dat voor Sandvoort? In ieder geval is uh, Zullenberg bij de kant, uh, geeft de bal aan de tegenstander. Hij doet, doet niks mee, gaat ook de zijn dat mag gaan gooien. De helft, diep op de helft van uh, OSV. Terug. En uh, daar is Sandvoort nog kwijt. We spelen in de 54e minuut. De stand is 1-1. En laat boven dat het de goede kant op gaat. Thank De, de single van de Bengals en Walk Like an Egyptian. Ja, afgelopen week, we zeiden dat al eerder in deze uitzending, was er een voorleesochtend. En de burgemeester die was keurig netjes aan het, aan het voorlezen. We gaan eerst eventjes een heel klein stukje luisteren naar de burgemeester en hoe die dat deed. Zei Eend tegen Varken. Speel dan met mij, zei Varken, in mijn modderpoel. Nee, dank je, mopperde Eend. Eenden houden van waterpoelen, niet van modderpoelen. Oink, zei het varken. En het kleine grijze wolkje werd nog groter. Zie je wel? Toen kwam eend bij de haan. En de haan was aan het kraaien. Ik heb niemand om mee te spelen, zei eend tegen haan. En als je zin hebt, kun je met mij spelen. Ja, dat was de voorleesochtend. Onze burgemeester David Molenburg, eh, albert -Jan. En dat was uh, mogelijk gemaakt door onze collega Roy van Buringen. Heeft Roy nog met de burgemeester gesproken? Ja, uiteraard. Hij uh, sprak uiteraard uh, ook nog even de burgemeester daar ter plekke. Het is woensdagochtend en wij zitten, staan hier in de bibliotheek Zandvoort waar op dit moment voorleesweek plaatsvindt. En burgemeester Molenburg heeft net uit het boek mopper eend voorgelezen. Was die eend net zo aan het mopperen af en toe in de raad of viel het wel mee? Nou, laat ik zo zeggen, het woord uh, mopper eend moest ik natuurlijk wel even bij nadenken toen ik het boek in handen kreeg. Um, maar ja, als je mij ochtends uit mijn bed ziet komen, dan uh, kan ik ook af en toe mopperen. Dus ik denk dat iedereen het wel eens heeft dat hij een beetje mopperig is. Hoe werd uw bezoek door de kinderen ja, ontvangen? Nou ja, het was hartstikke leuk en uh, ze waren zeer aandachtig. Het zijn natuurlijk hele kleine kinderen, dus wat dat betreft is het ook wel heel leuk om echt ademloos naar zo'n uh, zo voorleusbeurt te, te horen luisteren. Dus dat was heel leuk. Hoe uh, belangrijk is uh, lezen voor de kinderen? Lezen is heel erg belangrijk. Het grote... Het voordeel van lezen is dat je je eigen fantasie vormt. Ik heb uh, echt mijn kinderen vanaf jongs af aan altijd voorgelezen, verhaaltjes verteld. Ook echt gewoon ze gestimuleerd om te lezen. Nou, bij de ene lukt dat beter dan bij de andere. Um, maar ja, je zal later in je leven zal je ook echt heel veel nog met teksten te maken krijgen, moeten lezen. Um, ja, en dan is toch het, het lezen van boeken. En ja, je kan een boek gewoon van papier lezen, maar ook van een e-reader. Is heel erg belangrijk. Is het uh, voor herhaling vatbaar? Zeker. Ik heb als, als wethouder ook elk jaar het voorlezen om bij het mogen doen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om in één zo'n week ook aandacht te vragen. Uh, en wat het goede is van deze week is dat er ook echt gestimuleerd wordt dat ouders ook hun kinderen voorlezen. Um, ja, en ik, ik vond dat echt ontzettend leuk. En dat heeft voor mij echt de band met mijn kinderen gewoon ook versterkt. Dus ik kan ook echt alleen maar alle ouders oproepen van doe dat vooral. Want het is goed voor je kinderen, maar het is ook goed voor jezelf. U heeft net uit het prentenboek uh, boek van het jaar uh, voorgelezen, wat vond u van het boek zelf? Ik vond het een hartstikke leuk boek. En het leuke van die kinderboeken is, je kan er ook altijd weer wat van leren. En uh, ja, dat is het mooie, het lijkt een kinderboek, maar er zit ook wel weer iets van uh, een diepere boodschap in. Uh, en ik val me altijd op dat de boeken die populair zijn, die hebben dat. Mijn favoriete voorleesboek, wat ik altijd aan mijn neefjes en nichtjes cadeau doe, is over de mol die uh, zich afvroeg wie er op zijn hoofd gepoept heeft. Uh, dat is ook een schitterend boek en als je het drie keer leest, dan is het eigenlijk bijna een filosofisch boek. Heel erg bedankt voor de tijd. Graag gedaan. Ja, burgemeester David Molenburg Die uh, las uh, de mopper voor afgelopen woensdag 22 januari En collega Roy Verburingen die uh, sprak met hem Dank daarvoor Wij gaan op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur En daarna zijn we uiteraard uh, nog 1 uh, uur lang met heel veel lekkere muziek En onderweer het gedicht van de dag en het dier van de week En het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag Tot zo with me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 Was always insecure